Een hoogstel van Frank Hebsen. Regie, Ad Lutthof. nou ja. Gewoon verder gaan. Lutthof, ja. Oude man. Die gekke oude kiel. Waar zit je dan? Nou? In je stoel, jawel. En het is regent. Druppels, koolbogen, marsmannetjes. Allemaal aan de andere kant van de ruit. <hijen> ze kunnen zich niet vasthouden. Ze zijn op de vlucht. Eh, vette bolletjes achterna gezeten. Je wat... Jolien, oude man, jij weet het niet, hè? Een verschrikkelijk gevaar in elk geval, jawel. Hoe gebeurt het? Twee bolletjes die naast elkaar over de spiegel vluchten. En nou smelten ze in elkaar. Smelt? <laughs> ja, mooi. Als ik zeg dat jullie smelten, dan smelt je. Ik ging een stoel voor het raam Zeg dat jij smelten moet Zeg het Hoor ik Gekke ouwe kerel Oude man De uitocht De uitocht van Egypte in omgekeerde Is het Verslachtloze vrindeling Van angst en ellende Met adem van de onbekende God in de rug de lawaai, God. Niet omkijken, Tompjas. Niet omkijken, anders is het afgelopen met je hollen en volhouden. Niet omkijken. Verder moet je. Verder. Hoe ver is de grens van de pijn? De adem is als vuur in je rug. De angst prikt als een scherp mes tussen je schouderbladen. Je voelt het wel. Ja, je voelt het wel. Naar je vlucht, je kameraden. Ze struikelen in de modder, ze doen hun vingers in hun horen. je valt wordt verkrapt door de andere achter je. Over dat er zijn dat weet je niet. Duizenden, duizenden waarvan je niets weet, niets kunt weten, omdat ze opvluchten, net als jij. Weg, weg uit de grond van de stem achter je. Weg uit de vernedering. Met woede, ja. vooral met woede. Veel potige spinnen, in, ja. in, in je hart. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, in ja, ja, ja, ja, man. praat gek, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, die zien het voorlossen in de bent hem. zien je dan kala Hij is het mij niet de zeggen. Lange haren. Lange bruine haren. Een blauwe Klaar. Klaar. Klaar. schakelaar om. Klaar. het gevoel. Carla. Hier. Nee. Naast je. Ga zitten. Ga gewoon zitten. Ik zit al. Heb je het weer moeilijk? Nee. Met het leven. Je ja, zit je te zitten. Van hier leer je dat nou eens af? het. De mannetjes op het raam geven me met eigen hand en de vluchten ze samen verder. Hoe met je heup? Dan zal we het toch niet meer over hebben. Daar moet, moet je het toch over hebben hoor, ja. Door het middelpunt moeten we herinneren, Door de lijes moeten ze. Na de strijd is het een rust. Waarom moet je toch steeds dan uh, vroeger denken? Vroeger. Vroeger. Hoe gaat het met de kinderen? Dus het met alle kinderen gaat die het uit zijn. Dat schreef je me ja. Waarom denk ik dat je te branden van je dochter geweest? Het was toch wel het minste dat je kon doen, Tobias. Waarom ben je eigenlijk niet op de bruiloft van je dochter geweest? Bruiloft. Ja, bruiloft. Cadeau gegeven aan een vreemde. Dames en heren, tegen afruistbaar. Mag ik u alle verzoeken voor de Polonaise? Ja, ja, joh. Ja, dat is. Niet. Muziek. Ja, ja, achter elkaar. Allemaal achter elkaar. En de handen. Die dingen wachten. Sluit me Ik kon niet. Ik kon werkelijk niet komen. Had het te druk. Nog eens, had het te druk. Mijn dochter met zo'n slampamper van haar kerel. Het zijn niet allemaal zoals jij. Mijn dochter. Ik herinner me aan. Ze was die toen ze geboren werd, maar later werd ze prachtig. Hoe lang heeft dat nou eigenlijk geduurd? Toen het weg ging, was het twaalf. De laatste dag heb ik hun nog meegenomen, aan de, hand. Ja. aan de hand met mijn eigen dochter. Wat zat een ijs? Gek was of ijs? Maar dat gaat er nooit over jou, karakter. Gek, over jou heb ik nooit verpaard met de kinderen. Je ja, had het te druk met jezelf. In de regen, de vlucht. Daarna ging ik op de vlucht, op de vlucht naar voren. Naar bed gaan betekent nog geen liefde. Het is dus alleen de angst voor de eenzaamheid. Vergeet die narigheid. Ik weet zwaar dat dat de toeren van waaruit je elkaar bekamt. Vlucht. Het huwelijk de receptie al binnen de linnenkast van het bestaan. Echt, al die misselende dingen. Die keer dat we samen op vakantie waren, ja, het rest op de leden maar uit de scheeuw. Een gehuurde wagen, de allerlaatste poging om contact te vinden, behoud van een deugd, onherroepelijk voorbij in de kofferruimte de verwachting de zon de stroom de verwachting haar naatbelijf op het stroom ik kom klemde het stuur in het ryeur weer ga gevaarlijk de in de hemel. Grijnzend over de hellingen speurend. Hop, paardje, hop, hop, hop. Ja. Ik probeer het onmogelijke. Ik ben de vechter van de eeuw. De onoverwinnelijke Don De kruisreden van de wanhoop. God, God, Damiang! Ja! <laughs> En ja, het in het je het een hele leven heen. Maar persoonlijkheid wordt een steen. Op de uiterste rand van een waterval ligt de steen. Water. Water slijt de steen om. Maar op de duur wordt de steen zo glad dat zelfs het water er geen pad meer opheffen. Je zou er wel moeten lachen. Vroeger lachte je. Vroeger. En na een paar jaar lacht je niet meer. Kom maar door de kinderen? De kinderen? En waren jouw kinderen ook? Welk standbeeld was jij voor je kinderen, Tobias? Hoe kijk je naar kinderogen en kinderslaap naar iemand die er eerst was? Of wie je kon bouwen? Iemand die heel veel goed stuk was? Die je verhalen vertelde als je op je wet lag. Toen ik weg was, heb jij de matras toen weer gesneden, hè? Dat heb ik dus nooit begrepen. Nooit? Waarop had ik dan moeten slapen als ik weer thuis was gekomen? Nou? Dat ik. niet. Kara? Heldendom. Heldendom en burgerkrijg. Tot de aanval! <laughs> damesbladen, over de slagen, die wil je afgezet over de dieren die je meubelen kocht waarom wij niet waarom wij niet Tobias niet aan mij van mij heeft niks gevraagd Daar... Ga recht Tobias voorwaarts Tobias, in de looppas Tobias, denk om je baan denk om je kinderen denk om je kinderen ik heb de laatste maand nog De, gekocht. Ja, de, ik dacht de van. En die Het is niet van. Het die niet van mij. van... wie niet zo'n Van hem. niet wist Het wel. Maar ik wist Het wel. Anders opgevoed was Het anders. Mijn vader uh, ...nog zalig. Ah, rezen, het blijft regen. Dan had ik het ontmoet houden met regen. Ik heb meer dat dan vanocht van die regen. Regen doet de dingen groeien. Mijn regen maakt dat ik groter word. <laughs> maakt dat ik groter word. Volg ik mijn Vader! En de kinderen worden groot. Vader! Uh, ga je naast me zitten, jongen. Hoe gaat het met je moeder? Waarom ben je toen weggegaan, vader? Nee, ik weet zeker dat je moeder je dat verteld heeft. Vertelt andere dingen dan jij, vader? Hmm. Ik praat met de regen. Werkelijk? Nee. Hmm. En dat is nou iets dat jij niet kon begrijpen, jongen. Ik praat met de regen. Je zegt dat je dronk. Ja, tuurlijk. Je bleef dagenlang van huis? Voor tegenwoordiger was ik. Kan het mij wel zeggen, vader? Ik ben u oud genoeg. ik tijd dus is van je rapport. ken ik nog uit mijn hoofd. In mijn hoofd. Ja. Carla. Carla. Ja. Wat heb jij die jongen verteld? De waarheid. Welke waarheid? Jouw waarheid. Mijn waarheid mijn waarheid. Dat doet het als niet. Je bent er slot op weg gegaan. Ik ja, vind het best Ik het mij met rust vind het best in de witte. Ik wil dat jullie allemaal opdommelen, dat het ja. mij met rust niet. Ik vind het best in de witte. Waarom roep je ons dan steeds weer? Ik snap wat ik tot het op het gebied niet heb. Het je enkel. Ik zeg het niet helemaal. Ik het helemaal gewoon. Nee, hey, ik heb gewonnen. Ik wist dat ik zou winnen. Jullie waren bang, hè? Toen ik eenmaal weg was, waarom niet? Uh, zonder één woord, zonder één enkel woord. Uh. Hebben jullie nog allemaal gezocht? Iedereen dacht ik. helemaal niet erg om opnieuw te beginnen. Hij ja, heeft allebei gepropt. Hmm. De dokter was de laatste. Nou, het andere ding. Je reflekt zegt echt prima. We het krijgt dat besef voor jou. Je dan meer in uw onstandigheden, hè? Ik ben nog niet vergeten, dat is bijna nooit. Nooit. Wat kan dat zijn? Medium, vooruitziende blik. Mijn beste Tobias, je kon dat toch wel zien. <lacht> niks lezen ze, niks raken ze. Ze zijn altijd druk met zichzelf. Terwijl jij hier zit, leef je dan nog niet aan Er je naar meer in uw omstandigheden, meneer. Het... ...je ja, die ook. Je staat het klein over. Jezelfde blauwe jurk. Je ziet zeer wel naast. Gnapper dan ik. Hoe lang was ik niet thuis geweest? Je staat het klein over niet ik zag het. in de zon. Ze lachte, ze lachte tegen hem alsof ze hem al jaren kende. Waarom vecht je niet, Tobias? Waarom heb je niet gewoon op zijn bek geslagen? Pssst, ze bleefde toch paniek, geen enkele reden. Ze stond op het plein. en ik keek hoe ze voorbij moesten. Toen ben ik naar de haven gegaan. Christus, nog en ik met water praten. Donker. De lichten van de schepen maken vlekken op het donkere water. Ik heb er altijd van gehouden, om aan de waterkant te zitten op een ductal naast me. Wie geeft door mijn oude man de regen? Toen de hele nacht, de hele godgans en nacht, wist niet meer wat tranen waren en wat regen, wist toen de hele verdomde grap geen bliksem meer. De hele godgans nacht, de zwom onder water, de zwom onder de nacht, er was een grote, dikke, verregende vis onder water. Ik moet zorgen dat ik boven kom. Ik moet echt zorgen dat ik boven kom. as nou, now idiot Ooh. was een hoorspelletje van Frank Herzen, waarin Tobias werd gespeeld door Tom Lensing Carla door Ronen. De Jonge Man door Jos Lutsen, De Dokter door Geri Raas. De regie had Ad Lippel.